goedkoper, Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 2,19. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en opties op. Fans van Aldi. Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Exact 7 uur. Goedenavond. Het Q-Music Nieuws krijg je van Frans van der Beek. Goedenavond. Na de Amerikaanse aanval op Venezuela is het extra druk op het vliegveld van Aruba. Ook alle vluchten uit Amerika werden gisteren geschrapt. En daarom zijn er vandaag 10 extra vluchten bovenop de normale 68. Aruba trekt meer toeristen dan Bonaire en Curaçao, vooral uit Amerika. Door het einde van de kerstvakantie wil iedereen naar huis. En op het vliegveld van Curaçao krijgen ze de komende dagen... ook te maken met extra vluchten die komen stranden Nederlanders ophalen. TUI heeft vanmiddag al een extra vliegtuig die kant op gestuurd. KLM en Corendon vliegen vanaf morgen een paar keer extra naar Curaçao... om Nederlanders op te halen. Het leger in Venezuela zegt achter de nieuwe leider in het land te staan... de oude vicepresident Rodriguez. Zij neemt het stokje over van Maduro... die door de Amerikanen werd gekidnapt en in een cel in New York zit. Bij de operatie is een groot deel van Maduro's bodyguards gedood... zegt de defensieminister. Het derde deel van de Avatar-filmserie Fire and Ash... heeft wereldwijd meer dan een miljard dollar opgebracht. En daar deed hij drie weken over. Dat is langer dan de eerste twee delen die ook over de miljard heen gingen. In de Amerikaanse bioscopen doet de avatar film het nog steeds goed... en was op dit weekend opnieuw de best bezochte. En dan nu het weer van Weer Online.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 En tot zover het ANP-nieuws. Dankjewel Frans. Dankjewel verkeer keer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van uh, 10 minuten of langer. Dat is op de A2 onder andere tussen Den Bosch en Maarsen. Tussen Vianen en Utrecht-Papendorp. Vertraging is daar 39 minuten. A27 Gorkum-Utrecht tussen Houten en Rijns weer 12. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunet en Hagestein. Daardoor een uh, gladde wegvertraging 14 minuten. Dan wordt er geflitst op de A16 tussen Dordrecht en Bredaat, de hoogte van Moerdijk. Daar staan ze bij 45,7. Ja, ik heb uh, vorige week de kerstboom hier bij Q omge Omgegooid. Dus ik ga vanavond op zoek naar Q-luisteraars die net zo onhandig zijn als ik. Ja, dat, is toch, uh, ja, dat kan, kan niet de enige zijn die onhandig is. Uh, heb je nou ook iets uh, kapot laten vallen, stuk gegooid, ongegooid? Stuur me een berichtje in de Q-music app. q -music. Joey van der Velden. Wat ik zoek, drie Q-luisteraars in 33 minuten. Je mag trouwens ook bellen, 0909 9596. Q-music. q Q-sounds I can let you Dekker en ook Kensington ga je horen. Ja, ik heb vorige week hier bij Q heb ik de kerstboom omgegooid. Ik deed de deur van de studio open en die deur ging tegen de kerstboom aan, kerstboom om... Uh, stond er op de socials van Q en ook, uh, ja, ik heb het zelf ook maar gepost. Uh, ik had niet zoveel reacties verwacht. Oen, hoor je dat nou kunnen doen? Kijk dan ook uit. Uh, toen dacht ik, ja, ik ben niet de enige onhandige persoon. Ik kan niet de enige zijn. Uh, daarom ga ik vanavond op zoek naar Q-luisteraars die ook iets uh, onhandigs hebben gedaan. Dus heb je iets omgegooid of kapot laten vallen, uh, stuur een bericht aan de Q-music-app of bel 09099596. Ik zoek in 33 minuten drie Q-luisteraars. Nou, dat moet wel lukken. avond. goedenavond. Goedenavond, Joey. Goedenavond, Hello. goedenavond. <laughs> He, nou, gelukkig, ik heb iemand gevonden die even onhandig is als ik. Dat is altijd fijn. Klopt. Wat heb je stuk ja. laten vallen? Een volle emmer met mosterd. Ik werk in de horeca en uh, ik was uh, met zo'n mosterdpomp, zo'n sauspomp aan het pompen. En ik denk, ik pak die emmer even wat op dat ik er beter bij kan. En ja. ik laat hem zo uit met mijn handen vallen. Maar en uh, alles lag onder. Hoe, hoe kon het gebeuren? Ja, onhandigheid en niet helemaal goed vast te hebben... En hij gleed zo uh, uit mijn handen, uh, op kratjes met allemaal fris en bier. En uh, nou ja, echt alles wat onder. Heel die emmer leeg? Nou uh, ja, helemaal gescheurd. Van ja. onderuit. Dus die hele bonen was er uitgevallen. En uh, ja, ja, ja, grotendeels wel. Ik heb wel wat kunnen redden nog. maar... Ja, maar goed, je, je gaat je... het niet. Ja, wat kunnen redden. Maar je gaat het niet terug de emmer in scheppen, toch? Dat is toch... Nee, nee, nee, nee, maar nee. nee. Heel die emmer aan bod! Hoeveel liter mosterd? Uh, wat zou erin zitten? Vijf liter of zo? Wat kost dat? Oh. Oké, okay, maar is, het, is er iemand, uh, is er een manager en leidinggevende boos geworden? Helemaal niet, nee hoor, die moesten er hartelijk om lachen. Oké, okay, goed. En, en, en is het uit je kleding gegaan? Ja, uiteindelijk wel, maar alles heeft al lang gestonken naar de mos. <lacht> <laughs> nou, gelukkig kan je er zelf op lachen, bij de handen. Ik ben, ik ben, ik ben blij. Kijk, ik ben, ben ook een soort van gerustgesteld. Weet je wel? Als je natuurlijk iets onhandigs doet en je komt erachter dat je niet de enige bent, is altijd toch een fijn gevoel. We zijn allemaal mensen. Zo'n dat... kerstboom omstoten, dat zal vast wel al meerdere mensen zijn gebeurd in de regio. Dat Nederland. is ook zo. Nou, Takes, dat je hebt gemeld, jij bent de allereerste. Heb, oh, je, nou heb je nou ook iets uh, laten vallen, uh, iets uh, stuk gemaakt uh, deze week? Uh, stuur een bericht naar de Q Music App bel 09099596 en voeg je bij dit onhandige duo.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 I can see the sands on the horizon at times. You are not around, So slowly drifting.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 I'm gonna get done. Better with you. I know that you're not going to hear it. But believe me, this is better for you. Op a dag ga je niet eens begrijpen how you ooit kon vallen voor. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. But that besef komt niet vanavond. Dus voor nu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 Kerstboom om in de studio van Q-Music. Daarom ben ik op zoek naar q luisteraars die even onhandig zijn als ondergetekende. Stella, goedenavond. Hey, goedenavond. Goedenavond. Nou, we hadden net een emmer met mosterd van 5 liter. Uh, jij gaat daar overheen? Ik denk het wel. Uh, we hebben een, een douchewand laten vallen in de, in de nieuwe badkamer. Ja, hoor, een hele douchewand. in een miljoen stukjes. Ja, dat is natuurlijk zo'n ding. Dat zie je ook wel eens op filmpjes. Daar geef je dan een tik tegen en dan ligt hij inderdaad in 10.000 stukjes. Ja, ja van dat veiligheidsglas, dus er is niks van over. Hoe kon dat gebeuren? Nou, mijn vriend uh, die liep naar boven met, met een vriend samen met uh, een met, met douchewand uh, in hun handen. Uh, en uh, bij het keren van de douchewand en hem tegen de muur aanzetten, ja, glipte uit, hij uh, uit de handen. En uh, ja. nou, ja Het was een stuk. Ja, en nu? Uh, nu hebben we weer acht weken gewacht op een nieuwe doucheband, nee. uh, die er inmiddels uh, in zit. Acht, oh, hij zit er nu in? Ja. Acht weken? Ja, ja leeftijd. Ja, maar en dan heb je acht weken bij de buren gedoucht. Ja, acht weken voor de doucheband, dus één groot waterballet acht weken lang. Nee, en wat kost het? 875 euro. Ja, wat moet ik, ik, ik, ik Ik heb mezelf nu zo vaak nee horen zeggen, dat ik niet nog een keer nee wil zeggen. Maar ik ga het toch nog één keer doen, nee. Zijn jullie nog wel ja. op elkaar dan? Inmiddels verloofd, is alles nog goed. Oh, gefeliciteerd! Dank je wel. Oké, nou, uh, je hart is niet gebroken. Nee, dat niet, gelukkig niet. Het was toch wel goed. Uh, je bent de tweede, ik ben lekker bezig. Heel um, ja, goed. Even kijken, als je, als je ook iets kapot hebt gemaakt, 999596 of een berichtje in de Gap, We hebben We dus een emmer met mosterd en een douchewand. Ik ben benieuwd uh, wat het volgende is. Stella, dank je wel, hè? Heel graag gedaan. Hoeveel tijd heb ik eigenlijk nog? Nog Nog tien minuutjes. 10 minuutjes, een leiding aan het woord. Kensington bij Q-Music. out loud. Don't let the silence take it away. You're the best thing. Q music. Q music. sounds better with you. Better with you. Need Smit bij Q. En I like it. Uh, ja, ik ben op zoek naar Q-luisteraars die net zo onhandig zijn als ik. Uh, daar zoek ik er drie van in 33 minuten. Ik denk dat ik gewoon dat gewoon ga halen. Want Niels zei: Bel mij. Dus dat ga ik doen. Niels. Ja, mijn Niels. Ja, Niels. Uh, Joey van de Radio. Hé, hey, hallo. Hallo. Ik, uh, ik denk dat ik de 33 minuten helemaal compleet heb. Nou, ik wil. Ik, kijk, ik moet eerst even wat anders doen. Ik wil zo meteen natuurlijk jouw hele verhaal horen. Want, ja. ja... Alles kapot, Niels. Alles zeker kapot. Alles kapot. Ja. Hoeveel, hoeveel heeft het je gekost? Het, uh, het was zo'n 400 euro. En dan hebben we het heen en weer rijden naar Brabant nog niet meegenomen. Even schaften. Even lunchen. Even sparren.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 Joey van der Velde. Met zometeen Bruno Marsh. Eerst Alex Vaughn. Samen met Jelly Roll. Hughes has been with you. Take that pain, pass it down like bottles on the wall. Mama said her dad's to blame, but that's his daddy's motto. Oh, oh, oh, oh. There's no one left to call. You say, I'm counting down the days till you make your escape.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 Follow we'll me. Ik lees je als ga je horen met El Perdón. Ik zoek uh, Q-luisteraars die even onhandig zijn als uh, de moi. Ik zoek er drie in 33 minuten. Niels, goedenavond. Yes. Yes. Opgetogen en blij, zo klink je. Maar, ja, zeker. dat was wel anders. Ja, dat was wel anders. Ja, helemaal kapot gemaakt Niels hier. Het, zo. Ja. Het geluid van iets dat kapot gaat is heel lekker. Maar uh, wat is er eigenlijk stuk gegaan? Het is een uh, grote gaststructuur geweest. Ja, dat is niet zo lekker. Nee, het was niet zo handig. Een grote uh, grasfrituur? Ja, denk aan een. Aan een je hebt zo'n klein, uh, klein frituurtje. Nou, deze is dan groot. Ja. 15 liter uh, tegelijkertijd. Zo. Dus uh, uh, daar kan je echt wel veel bestand in bakken en veel andere dingetjes maken. Ja. En die gebruikt wij om de vrijwilligers uh, eten te geven. Oké. Okay. Nou ja, ja, bij het verplaatsen uh, ging die stuk. Ja. En uh, hij is uh, net als eigenlijk alle anderen tot nu toe uit de vingers gevallen. Oké. Okay. En uh, zo over beton. Zo, en wat was er dan stuk? Nou ja, uh, de hele brander aan de onderkant was verbogen. Ja. En uh, de elektronica uh, was helemaal stuk gegaan. Dus uh, we hebben hem nog een la laten repareren, maar dat uh, heeft hem tot niks geleid. Nee, hoe los je dat op? Want dat is natuurlijk een gespecialiseerd apparaat. Dat kan je niet op de hoek van de straat. Kan je dat zo kopen, toch? Nee, nee we zitten uh, een beetje in de regio Volle. En uh, uh, een beetje ro rondgebeld. Kijken, wie heeft er eentje te huren? Niemand had wat. En ik kreeg uiteindelijk een verkoper in Brabant. En die was van, ja, ik heb er nog alleen liggen. Ja? Moet je hem wel komen ophalen. En nou, het, dus het is wel goed gekomen? Het is wel goed gekomen, maar... Uh... Op de valreep. Man, man, man, dat was uh, flink stressen. Nou, het, ik ben blij dat het goed is gekomen. En Niels, ik ben ook blij dat je, je hebt gemeld. Jij bent uh, de derde in de 33, 33 minuten. Ik ga jou yes. voorstellen aan Stella. Hallo Stella. Hé, hey, goeie aan, Wat heb jij uitgehaald? Ik heb een douche al laten vallen. In duizend stukjes. Oh. Duizend stukjes, ja. Uh, <laughs> wij Nande... Hoi. Wat heb jij gedaan? Een horeca-emmer met mosterd laten vallen. Oh, ik ben zo blij dat ik jullie gevonden heb. Eén, omdat de 33 minuten nu compleet is. Yay! En omdat ik ook uh, mezelf een stuk minder onhandig voel. Ook fijn, hè? Zullen we, ook, ja. zullen we een clubje beginnen met z'n vieren? Ja, dat goed is goed. Ja, hoor. <laughs> Kunnen we elkaar makkelijk. maandelijks ontmoeten of zo ergens? Met, en dan uh, nou, gaan we het erover hebben of zo. Nou, ik, ik neem de moskip mee. <laughs> <laughs> nou, ik kan weer de weer mee. Juist. En ja. dan, uh, dan serveren we het uit op een douchewand. en dan komt. Het <laughs> ja. Prima. Uh, goed, de 33 de minuten is compleet. Dat betekent dat jullie een Q-Music krijgen. Dat ga ik dan naar jullie opsturen. Nou, dag allemaal. Ik wil you, dit is de Faith van Ophelia. on de megaphone. Je me all alone. As legend has it, je een the pyro. Je de match you are. Estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame tu despedida para mí fue dura weet que te llevo a la luna y yo no niet meer uit de weg helpen dat we dat het allemaal de nijd is in de showbiz. Dat valt echt wel mee. Hannah May en Roxy Dekker zijn bijvoorbeeld hele goede vriendinnen. Roxy was laatste gast in een Stefans Pianobar. En Ze zong een liedje van Hannah May. En vertelde daar dit over. Hannah May heeft hem eerder naar mij gestuurd... om te vragen wat ik ervan vond. En de eerste keer dat ik hem hoorde... had ik echt zieke tranen in mijn ogen. En dacht ik echt, wat the fuck? <laughs> dat heb ik ook tegen haar gezegd van... holy shit, dit is, dit is zo'n mooi nummer. Ja, sindsdien luister ik hem gewoon. Sinds hij uit is echt superveel... Ja, en Roxy is niet de enige die het echt een heel mooi nummer vindt. Het valt bijzonder goed in de smaak. Hannah May scoort met dit liedje haar vijfde top 40-git. Dit is Wacht op mij, bij Q Music. Als ik bang ben, te hard ga en zoek naar de handrem. Als alles behalve mijn angst wendt. Ik even niet snap hoe het leven werkt. Hoe de wind waait.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 All night We could dance to the morning light Let's forget about our worries And the wild road outside She said, oh, hi Nice to meet you tonight Maybe we could go dance Get up off our feet We could dance, we could dance all night She took my hand and left Nieuwe liedje draaien van Fleming en Meteor. Ik ga je ook laten horen hoe die twee gasten bij elkaar zijn gekomen. En deze. Mm, me, me, Olivia, Dean I Man, I need. Me, me, man I need. Binnen nu en vijf minuten. Plek terug op 2025 met een CW Fotoboek. Bestel hem nu op cw.kruidvat.nl. Ontvang 12 pagina's gratis en maak kans op een fotoshoot door een bekende fotograaf.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 Laat je kennis maken met de beste films van dit moment. Nu de psychologische thriller The Housemate met Sydney Sweeney en Amanda Seyfried. Een vrouw met een mysterieus verleden grijpt haar kans om als inwoner de hulp te gaan werken bij een rijk gezin. Really is be living with us? Al snel verandert haar droombaan in een dodelijk, gevaarlijk spel van macht, verleiding en intriges. Wat weet over deze familie? Ik ken je here. The Housemate zie je nu overal in de bioscoop. Maak kans op tickets voor de film voor jou